Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Scholen maken zich zorgen over hun leerlingen. Die zitten de komende drie weken nog thuis, maakt het kabinet gisteren bekend. Balen vinden de basisscholen, want zo lopen sommige leerlingen een nog grotere achterstand op. Maar ze snappen het besluit ook wel weer. Ja, dat is enorm droevig uh, voor kinderen... Voor scholen, voor leraren, voor ouders. Uh, maar wij hebben gelezen wat het OMT schrijft. En het is kennelijk nog niet duidelijk hoe onveilig we nu zijn. De Britse variant, de Zuid-Afrikaanse variant. De veiligheid staat voorop, dus het is onvermijdelijk. Middelbare scholen wil, willen zo langzamerhand ook wel weer eens open. Vijftien scholen beginnen vandaag met een proef of ze door middel van sneltesten open kunnen. De universiteit in Groningen komt met een soortgelijk experiment. Word je negatief getest, kun je gewoon je tentamen komen maken, is het idee. De politie heeft belangrijke informatie uit een onderzoek verzwegen voor de rechter en sporen gewist, staat in het AD. Volgens een verslaggever van die krant gaat het allemaal om een zaak rond informant Freddy Jansen, die in 2015 in stukken gesneden uit een kanaal werd gevist. Gek genoeg draait de rechtszaak daarna niet uit op moord, maar op zelfmoord. Janssen zou kogels hebben gekocht bij de beruchte wapenhandelaar Jan B. En samen zouden ze naar een bos zijn gereden om een pistool te testen. En daar zou Janssen zich door het hoofd hebben geschoten. De politie zou destijds hebben verzwegen dat ze met de man samenwerkten. Ook staat in een rapport dat de betrokken agenten niets fout hebben gedaan. Nu blijkt dat sommige mensen bij de politie daar heel anders over denken. Nou zeggen ze, daar komt echt helemaal niets van. Dat onderzoek, dat moet nu eens gedaan worden met alle feiten op tafel. ...en een bijzonder gezicht in Hongkong dit weekend. In die stad beklom een man in een rolstoel een hele hoge wolkenkrabber. Oh. Oh, uh, uh, okay. Hij is vanaf zijn middel verlamd, maar dat hield hem niet tegen om het 300 meter hoge gebouw te beklimmen. Zijn rolstoel hing aan een katrol, waardoor hij zichzelf naar boven kon hijsen... Helemaal boven kwam hij niet. Na tien uur klimmen hield hij het op 250 meter hoogte voor gezien. Wel zamelde hij meer dan een half miljoen euro in voor het goede doel. Het weer, ja, af en toe nog wat zon, maar vooral veel bewolking. En vanavond en vannacht, dan kan het stevig gaan regenen. Het wordt vandaag een gaatje of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De A7 van Horen naar Zaanstad is helemaal dicht tussen Hoorn en de Alfred Avenhoorn.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 Ja, dat klopt. Nee, want er zijn een paar dingen die zij, die zij dan in die stichting die opgericht gaat worden gaan bijdragen. Dat wil zeggen dat als je kijkt naar alle vergunningaanvragen, als het gaat om een mobiliteitsplan dat nodig is om alles rondom het circuit veilig en goed te laten verlopen, dan zou je dat commerciële bedrijf waar we vorig jaar mee zaken deden, die moest apart ook nog een eigen mobiliteitsplan ontwikkelen om. ...publiek dat naar de verschillende evenementen zou gaan... ...om die ook goed en veilig door het dorp heen te laten gaan. Daar zijn extra kosten voor gemaakt. Nou, dat gaan we nu samen met DGP. Die zegt, wij moeten toch dat mobiliteitsplan maken. Dan nemen we in één keer ook, zeggen we, maar, alle vergunningen die daarover gaan... ...en alle afspraken die daarvoor nodig zijn, nemen we in één keer mee. Dat spaart ons kosten.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 Um, en ik, ik, ik verwacht eerlijk gezegd dat dat voldoende is, maar het kan best zo zijn dat er nog tijdens de raadsvergadering toch nog aanvullende vragen komen. En ik ga proberen die zo zorgvuldig mogelijk en helder uh, te beantwoorden in ja. het vertrouwen dat dat voldoende is en dat de raad inderdaad daarmee in meegaat. Ja, want er, er zijn natuurlijk nu al vragen gesteld hè, door bepaalde ja. raadsleden van, goh, hoe, hoe zit dat? Uh, en, en u bent in staat om al die vragen in ieder geval met de goede structuur uh, antwoord te geven?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 naar de commissie uh, om te bevestigen... dat, het dat, is. Zij, dat zij er in ieder geval achter staan. Ja. ja, dat zij er achter staan. Ja. Ja, ja. nou wordt We gaan, gaan hopelijk een mooi feestje ervan maken. Ja. Ja. Uh, uh, mocht het zover zijn en uh, er en, kan uh, een klap opgegeven worden... dan zullen we ongetwijfeld nog contact met elkaar hebben. Ja hoor, zeker. Okay. zeker. Heel fijn. Ik dank u wel Heel voor fijn. uw tijd en wens u nog een fijn weekend. Bedankt, hetzelfde. Dag meneer vanavond. Dag.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 Op hun eigen plek kunnen gaan staan en ja. zitten. Wat betreft het muziek maken en muziekonderwijs onderwijs ja. krijgen. Dus dat, dat zou heel ja, mooi zijn. Ja, en wat zijn. het concert betreft. Want we hebben het vorig jaar ook al gemist hoor. Ja. Uh, toen is het ook al. Oh ja, natuurlijk. dat was het vorig uh, jaar ook niet. Ja. Mijn opvolger die, die is volledig op de hoogte van alle do's en don'ts. Wat dat betreft. Dus die weet ook heel goed wie die moet bereiken. En ze weten hem ongetwijfeld ook wel te vinden. En anders bellen ze mij weer. Hoor. Dus Zo is dat. Is dat. punt.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 uh, zoals je weet, dacht ik heb. Uh, ik heb een viskar op de boulevard uh, loop ik, uh, de, zodra we werken daar, loop ik dan met, uh, uh, met een ring, met een afversak aan en een knijpertje. Dan loop ik uh, uh, ja, naar de ene afgang toe, dan een parkeerplaats over, naar Sinterpark toe. Dan ga ik een trappetje naar beneden, dan loop ik richting mijn kraam en dan hou ik een uh, groot ru stuk ruimte vrij. En uh, toen ben ik wel eens aangestoken door een. Uh,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 op een uh, televisie van uh, die Juist. de hele wereld overgaat. Wat denkt we ons dan nog meer? Nee, dus het niet is zo gangen, veel. Mag genieten? Zeker weten. Bij deze zeg ik tegen je... ik wil graag een set komen halen... om uh, mijn ochtendwandeling bij de boulevard... die nu wel inderdaad iets minder vuil is... maar zo gauw het weer mooier weer wordt... dan uh, komt er ook weer meer vuil... en dan uh, ben ik uh, Linsdag, zeker bereid... Dinsdag heb ik weer een nieuwe set binnen. Goed. Dus uh, dat spreken we af. Leg er eentje op de, ja. de kraam? Bij de kraam is prima, kom ik hem daar ophalen.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 Helemaal goed, Patrick ja? Berg. bellen. Precies. We vinden het hartstikke leuk dat het zo positief is ontvangen. En, uh, we gaan er graag mee door. Hartstikke goed. Nou, veel succes en uh, je ziet mij als ik uh, het kom halen volgende week dinsdag. Heel, woensdag. Bind, woensdag. ze binnen. Dus vanaf oh, woensdag kan ik ze. Ja. Oké, okay, vanaf, ja, vanaf, vanaf, vanaf woensdag zelf kom ik woensdag. Graag zelf op de kraam en dan praten we verder. Dus... Is goed, dankjewel Patrick. Wel, Mooi weekend dan. gewenst. Jo, Oké, okay, dag. Veel succes. Doei.